4 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De Britse vicepremier Clegg zegt dat het geen goed idee is... om nu de Syrische rebellen te bewapenen. Hij benadrukt dat een snelle oplossing een illusie is. Als Groot-Brittannië wapens had willen leveren... dan was dat bovendien al gebeurd. Maar Clegg denkt dat het op dit moment... niet de juiste oplossing is voor het conflict. De VS gaat wel wapens leveren aan de rebellen in Syrië. Dat besluit werd afgelopen week bekendgemaakt. De oproerpolitie in Istanbul heeft vannacht en vanochtend chemicaliën ingezet om betogers bij het Taximplein en het Gezi Park te verjagen. De gouverneur heeft toegegeven dat er een chemische stof zat in het water van de waterkanonnen waarmee de demonstranten werden bespoten. Veel betogers kregen daardoor een brandend gevoel, maar volgens de gouverneur was het een onschadelijk goedje. Hij wilde niet zeggen om welke stof het gaat. Het is overigens nog steeds onrustig in Istanbul.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 Sinds 2002 staat het Nationaal monument slavernijverleden... in het Oosterpark in Amsterdam. In een bungalowpark in Eijhorst in Overijssel... is vannacht mogelijk brand gesticht in drie vakantiehuisjes. Eén huisje brandde volledig af. In alle drie huisjes sliepen mensen. Niemand raakte gewond. In het tweede huisje kon de bewoner de brand zelf blussen. In een derde bungalow is er geprobeerd brand te stichten... maar het vuur ging vanzelf uit. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. In het zuiden kan het regen vallen. Morgen eerst zon, later neemt de bewolking toe en de kans op regen. Temperatuur 21 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Wie ondersteunt mijn vader thuis? Seniorservice.nl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 En dit uur van langs de lijn beginnen wij natuurlijk in Rosmalen bij het gastennistoernooi. Want Michaela Krajcik had setpoint tegen die Soler Espinosa, Marcella. Ja, en ze heeft het gemaakt ook. 7-5 dus op het scorebord voor Mikaela Krijcek. Mooie laatste rally. Goede backhand cross rally was dat van Krijcek. Ik vind die backhand wel aardig, die is redelijk really constant. En op een gegeven moment ging ze met een goede slice langs de lijn. Die bal kwam bijna niet meer op. Ja, En toen miste de Spaanse haar voorhand. En dus was het setwinst voor Misha Krijcek na 1 uur en 5 minuten spelen met 7-5. En dat is natuurlijk een, een lekkere, lekkere start in haar randtrek op het allerhoogste niveau. Ze wint haar openingsgame van de tweede set. Leidt nu ook met 1-0. E dus het gaat goed met Misha Krijtjeck. Halve finales bij de vrouwen bij de BMX World Cup in Arnhem. Jeroen Koster. Ja, en die vrouwen staan boven op die monsterlijk hoge 8 meter ramp. En daar zijn ze vertrokken. En in die eerste halve finale Laura Smulders. Ze moet mee met Mariana Pagon, de Olympisch kampioene. Ze liet zien dat ze het kon in Londen. Toen was het brons. Pagón pakte daar goud. Pagon imponeert al de hele dag. Maar Smulders doet het ook goed. Van Bentham gaat in de volgende hit komen. En Smulders nu tweede. Achter Pagon. op het uitkomen van het tweede stuk. Dames kijken om. Hebben zelfs tijd om om te kijken. De concurrentie verder achter. Ariel Martin... Uit Amerika... Nadja Pris, Ladikova uit Tsjechië, een Thaise en een Braziliaanse. En Smulders gaat heel goed mee met Pagon. En dan zetten de dames hem nu al een beetje op de spaarstand. Want straks is er de grote finale. Met Laura Smulders. Ze is het aan haar stand verplicht. Maar ze heeft ook dat niveau. Het is wereldop. En met Pagon En misschien wel met Merle van Bentham. Maar dat gaan we zo direct zien in die andere halve finale. Verder in Rotterdam. De Nederlandse vrouwenhockeyers tegen Chili in de World League. We hebben ook nog de ronde van Zwitserland. De laatste etappe. Een klimtijdrit met die vervelende klimtijd. Op de Vloemserbag. En natuurlijk ook het NK-turnen in Rotterdam. Met zometeen de rentré na de Olympische Spelen van Epke Zonderland. En ook veel muziek in langs de lijn, zoals deze van Maroon 5. This loud.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 uit 2004. We gaan naar Arnhem, de BMX World Club, met, uh, met de tweede halve finale. Jeroen Koster. Ja, die staat op het punt van beginnen, daarin Van Bentum. Dat is een naam, Dan moet je toch stiekem aan marathons schaatsen denken. Maar Merle Van Bentum is ook wereldtop. Alleen vorig jaar pech, veel blessures gebroken. Spaakbeen wist zich niet te kwalificeren voor de Spelen, waar Laura Smulders de sport en zichzelf op de kaart zetten. Merle Van Bentum is een onbekende naam voor het grote publiek. Wel Wereldkampioen Bijvoorbeeld bij de junioren drie jaar geleden. En drie weken geleden nog geopereerd aan haar sleutelbeen. Gebroken bij een training. Er zit een plaatje in en Van Bentham staat aan de start van haar halve finale. Het zijn fietsende dozen, Zoveel pech en blessures hebben de top BMX'ers op het hoogste niveau. Oh, en een vreselijke duik zeg. Een vreselijke duik van Van Bentham. Die komt veel te veel snelheid bij de eerste bocht uit. De eerste bult. En die smakt heel hard tegen de baan. En Merle van Bentham is eruit. De race gaat verder met Elise Poos, de Amerikaanse aan de leiding. Maar belangrijker is, hoe is het met van Bentham? Die kwam met enorme vaart van die 8 meter hoge ramp af. Dan springen de dames over twee bulten en ze kwam veel te ver. Veel te hoge snelheid. En dan beukt ze kei en keihard op dat aangestampte grind. De race is verder en de medici... En ook bondscoach De Bever ontfermen zich inmiddels over Merle van Bentham. Het is de zoveelste volpartij vandaag. Veel oponthouwt tussen de races door. En de rijders worden via de zijkant keurig dan afgevoerd. Krijgen een neckbrace brace, een brancard. Het ziet er altijd eng uit, maar er worden geen risico's genomen. En ik had net dat verhaal afgestoken van al die blessures vorig jaar. Ze was er eindelijk een beetje overheen. Toen kwam die sleutelbeenbreuk bij Van Bentham. Dat ook nog piepjong is... En dan nu dit. Er zit net een nieuw plaatje in. Ze kon meedoen. Ik zie Bas de Bever daar bij haar fiets staan. Van Benthem zelf is vanuit mijn positie onmogelijk te zien. Maar ze komt snoei en snoeihard. Ze duikt. Ik zie het in de herhaling over haar fiets. En ze wordt als het ware gelanceerd. Het ziet er slecht uit. Het betekent in ieder geval dat Laura Smulders de enige Nederlandse is in de finale. En laten we hopen dat het met Van Benthem bij een paar blauwe plekken blijft. Maar je weet het nooit, want in deze sport wordt heel veel gebroken. Het hoort er nou helemaal bij. Zo is het. We hadden net al goed nieuws over Lars Boom. Hij won de ZLM Tour. Er was meer goed nieuws met betrekking tot de Blanco-ploeg. Want Paul Martens heeft de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Duitse Blanco-renner nam in de vierde en laatste etappe... de leidersstrui over van de Fransman Jonathan Hiver. De Luxemburger Bob Jongels geeft voor eigen publiek de dagzegen. door Martens en de Belg Jan Bakerland op de streep te verslaan. Ja, gaan wij weer naar uh, de grote echte ronde-renners. Die komen in actie in de Ronde van Zwitserland. De laatste etappe is vandaag een klimtijdrit. Hoe gaat het daar, Joris van den Berg? Het komt weer op gang, het heeft even stilgelegen. Dat is een heel uh, grappige gebeurtenis. Ze finishen natuurlijk, en dat heb je wel vaker in een klimtijdrit... bovenop een berg, de Vloemzerberg. En de organisatie heeft de boel hier bijna anderhalf uur stilgelegd. En dat was puur om van alle renners die tot nu toe gefinished waren... de ploegleiders en het materiaal weer de mogelijkheid te geven... om naar beneden te rijden. Want ja, die moeten natuurlijk minimaal nog een keer naar boven... voor andere renners uit de betreffende ploeg. En daarvoor moest even ruimte gemaakt worden. En dus werd de wedstrijd stilgelegd. Kon ook geen kwaad, want... Om op dat moment was er eigenlijk nog geen belangrijke ontwikkeling gaande in deze klimtijdrit. Het venijn zit hem natuurlijk in de staart bij de laatste zes renners. En wat zou Mollema graag vandaag in elk geval een succesje toevoegen aan de twee successen die de ploeg al geboekt heeft. Je zei het net al, Boom en Martens, ze wonnen. Ze wonnen de ZLM Tour en de ronde van Luxemburg. En het is nu aan Mollema om daar vandaag nog iets aan te kunnen toevoegen. Hij deed het al deze ronde afgelopen zondag. Krans Montana, daar won hij die, die bergetappe... En vandaag, ja, hij loert, denk ik, als hij realistisch is... op een podiumplaats in het eindklassement in de Ronde van Zwitserland. Het wordt heel lastig om in elk geval de tijdrit te winnen. wordt heel moeilijk, maar om het eindklassement op zijn naam te schrijven... ja, dan moet het wel allemaal helemaal precies zijn kant op vallen. En dat is heel moeilijk met vier echte concurrenten ook nog in zijn buurt. We gaan het zien, Frank gaat het zien, dat is de leider in het klassement... Matthias Frank, de verrassende Zwitser die op de eerste plaats staat... met achter hem Costa, Kreuziger, Pino, Mollema en Van Garderen. Dat zijn de mannen die winnen. Te met inmiddels nu nog altijd de beste tijd op de klok van impie de Zuid-Afrikaan. Ja, dat blijft heel verrassend, want het is een sprinter. En het, de laatste 10 kilometer van deze tijdrit gaat het echt gemeen bergop. op. Al het laatste sportnieuws. Tot 11 uur NOS langs de lijn. Oh, lover. My guiding light Oh, angel, how pretty my life is Oh, sunshine looks over me And I wouldn't change this feeling for nothing Winner! Geuzebroek, afgelopen week was hij nog in met het oog op morgen... van de Radio 1 CD, Lines and When the Heart is Here. Dit is langs de lijn op Radio 1. Ik begreep, we gaan nog even door uh, vanavond, dat op vaderdag. En uh, uh, Michele Ik gaat hij ook nog uh, door zoals in de eerste zet ging... Uh, tegen die uh, Soler Espinoza Marcella? Ja, 1 uur en 21 minuten gespeeld. Het staat 2 gelijk in de tweede set. Eerste set, dus 7-5 voor Misha Kruijcik. Ze had zo even op de servicegame van de Spaanse een breakpoint. Had 3-1 kunnen maken, net als in de eerste set. Maar dat uh, lukte net niet. Een uh, goede aanvalsactie van de uh, Spaanse weer dat uh, breakpoint af. En nu dus uh, weer op gelijke hoogte. 2-2, nog geen uh, breaks. Uh, we zagen in die eerste set uh, zagen we de coach van Misha Krajcek de baan opkomen. Dat is natuurlijk altijd interessant. Van wie is haar coach? Uh, een jaar geleden, uh, of ruim een jaar geleden... werkte ze ja, nog intensief samen met Erik van Harpen. Een internationale topcoach in het vrouwentennis. Dat ging toen heel goed. Maar ja, op een beetje onverklaarbare manier gingen ze toch uit elkaar... Kostte vrij veel geld. Um, ja, persoonlijkheden liepen niet helemaal lekker. Dus besloot ze uh, voortaan uh, fulltime in Praag uh, te gaan trainen. Praag, waar Misha Krajcik toch het grootste deel van het jaar woont. Uh, haar ouders uh, wonen daar ook. En uh, ze is hier met haar uh, Tsjechische coach Jaroslav Jandous. Wat oudere man, een zeer ervaren tenniscoach van die CLTK Club in Praag. Grote topclub in Praag. Met uh, ja, een club die ook uh, tops sport uitademt, waar uh, vele toppers trainen en hebben getraind. Mooie foto's daar op die club, uh, placemats in het restaurant van Dropny, van uh, Navratilova, allemaal grote kampioenen. Ivan Lendels hebben daar allemaal wel gespeeld. Dat is dus de omgeving waar Misha het laatste jaar aan haar herstel heeft gewerkt. En Deze Jaroslav Jandus die kwam neer, ze zette ook eventjes de baan op, dat mag op de vrouwentour op de WTA-tour, één keer per set mag de coach de baan opkomen om tijdens de gamewissel ja, wat tips uh, mee te geven. Nou, dat hielp dus in de eerste zet. Want uh, die werd uh, gewonnen door uh, Misha Krajcek. Die nu serveert bij uh, 2 gelijk. Uh, 30-15, het zijn lange games. Er uh, is nog weinig van te zeggen. Laten we hopen dat ze het uh, volhoudt. Want ja, zo'n eerste wedstrijd op dit hoge niveau. dat vraagt ook uh, fysiek een behoorlijke inspanning. En juist dat is ze natuurlijk helemaal niet uh, gewend. Ik denk dat ze daar nog uh, aan kan werken de komende tijd. Maar ja, voorlopig gaat het goed. Ze leidt 7-5. 2 gelijk, 30 gelijk. Eén Nederlandse vrouw komen we straks tegen in de finale van de BMX World Cup in Arnhem. Maar ja, de Nederlandse mannen, hoe gaat het met hen in de halve finale? Jeroen Koster. Ja, vier van hen zitten in deze eerste halve finale. Die is onderweg. Er leiden er twee. Martijn Jaspers, Roy van den Berg, Raymond van de Biezen en Van Gent troffen het niet. Want met z'n vieren in één halve finale is wel wat heel krap. Van Gent is de beste van allemaal. En zeer verrassend, Roy van den Berg wordt tweede. En eens even kijken wat Jaspers wordt denk ik vierde. En dan is het de grote verrassing dat, even kijken, Ja, Van Gent wint. Dat Van de Biezen het niet haalt. Van de Biesen haalt het denk ik niet. Twan van Gent, Roy van de Berg, Martijn Jaspers en Raymond van de Biesen Die heel sterk reed in die kwartfinales. Die haalt het dus niet. Drie Nederlanders in deze... Halve finale door naar de finale straks bij de Mannen. En Van Gent maakt een zeer goede indruk. Van den Berg, ja, daar heb je hem weer, die baanwielren. Een krachtmens die het nu eens een keer goed weet over te brengen op de BMX-fiets. Nou, dat zijn er drie. Die gaan we straks zien in de finale. Het is lang geleden dat bij de Mannen een Nederlander zo'n supercross wist te winnen. Misschien vandaag zo direct nog die andere halve finale. Project Projects en I in the Sky uit begin jaren 80. We gaan we snel naar Jeroen Koster bij de BMX World Cup. De tweede halve finale bij de Mannen. Ja, ze schieten nu van die 8 meter hoge ramp af. Hoe gaat het met Jelle van Gorkum? Want dat is de enige Nederlander in die tweede halve finale. Antwoord, het gaat heel goed met Van Gorkum. Als eerste bij de eerste nog. Dan komt het lastige technische stuk, maar deel 2, Daar is Van Gorkum fantastisch op deze baan. Zijn baan, die supercrossbaan hier op Papendal. 4600 mensen. Uitzinnig. Ze weten dat er drie Nederlanders naar de finale gaan. Van Gorkum wordt nu ingehaald, maar dat is helemaal niet zo erg. Tweede. Hij kijkt om. Hij moet bij de eerste vier eindigen en dan ook niet al te veel energie verspillen, want het gaat straks om de finale. Het gaat om misschien wel winnen. Hij weet dat Cornerfield er niet meer is. Georgie Stodet is er niet meer. Jelle van Gorkum gaat soeverein. Tweede. Nooit in paniek geweest. Ook door naar de finale achter de led treimanus. Vier Nederlanders dus straks. Twee jaar geleden was het Van Gorkum die net niet won. Het was een sprint met de Nieuw-Zeelander Willers. Van Gorkum moest genoegen nemen met het zilver... twee jaar geleden bij de Supercross hier. En misschien zit er straks wel meer in. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zo meteen hun derde groepswedstrijd tijdens de World Hockey League in Rotterdam. Het nietige Chili is dan de tegenstander. Jacques Brinkman, die in Rotterdam aanwezig is als analist van de Telegraaf... geeft zijn mening over de prestaties van de Nederlandse vrouwen tot dusver. Nou, ze hebben in ieder geval vier punten, één gewonnen en één gelijk. Eerste wedstrijd was moeizaam tegen Japan. Uiteindelijk een strafbal van Maartje Paume zorgde in ieder geval dat het nog 1-1 werd. Korea ook moeizaam, het lijkt toch alsof ze 2-0 gewonnen wel. Het lijkt toch dat ze tegen die Aziatische ploegen moeite hebben. Het is heel verdedigend spelen zowel Korea als Japan. En Nederland komt daar gewoon moeilijk doorheen. En uh, ja, ik verwacht nu wel tegen Chili, de derde wedstrijd, uh, dat ze er nu wel even vol overheen knallen. Chili is nummer 18 van de wereld, hebben nog nooit meegedaan aan de Olympische Spelen in de WK. Dus dat moet gewoon eigenlijk een veegpartij worden. Ja, want ze hebben met 6-0 van Japan verloren. Hè? Ja, nou, nogmaals, Chili is gewoon echt uh, een paar maatjes te klein voor Nederland. En ik denk dat het ook goed is voor het vertrouwen. We zijn kritisch geweest de eerste wedstrijden uh, op het spel van, uh, van Nederland. En uh, ja, we moeten het nu laten zien dat ze uh, gewoon ook dit toernooi voor het uh, hoogste gaan. Als je naar het Nederlands team kijkt, hè, het is nu een mix van routine en uh, jonkies, zeg maar. um, wat vind je ervan? Ja, tot nu toe niet uh, heel bijzonder. Het, uh, het lijkt toch een beetje, uh, een beetje plichtmatig. Uh, een paar jonge speelsters, echt heel jong, bijvoorbeeld Jan de 17, is 17, weet je, dat is gewoon leuk. En, en, de vraag is of die al klaar zijn voor het echt grote werk. Maar wat je vooral ziet is toch wel de vermoeidheid van de uh, ervaren speelsters. Maatje Palmer niet echt uh, scherp, zag je ook bij de strafcorner. Even de goede, ik heb het al gezegd, van, die is nog in de landskampioenschap stemming. Hebben we natuurlijk ook een zwaar seizoen gehad, zijn uh, landskampioen geworden met Amsterdam. Daar zitten er vijf speelsters van in. Dat zie je toch wel een beetje terug, denk ik. Dus, dus het echte sprankelende, ja, mis ik. Als je naar het niveau van dit toernooi kijkt, je hebt alle ploegen aan het werk gezien. Wat vind je ervan over het algemeen? Uh, nou, ik vind in ieder geval die uh, Japan en Zuid-Korea vallen, me alles eens mee, doen het, uh, doen het prima. Duitsland, heel gelukkig, want Nederland won vlak voor het toernooi, rampzalig met team 2 van Duitsland. Ik denk, wat is dit? Want Duitsland is gewoon een topland. Nou, die herstellen zich knap, hebben ook best een goed team, met ook een paar spels die in Nederland spelen. Julia Muller, Tina Bachman, winnen vrij makkelijk, uh, nu ook weer van, van India. Dus ik, ik, ja, het zou mooi zijn, ook voor de apodioze van dit toernooi, dat Duitsland lang meedoet. En de finale Nederland-Duitsland is altijd mooi, dus het zou ook hier bij de dames weer een mooie finale zijn. Wat vind je even, tot slot, Jacques, van dat World League systeem? Want dit is voor de meeste mensen nog een beetje wennen, hè? Ja, het is wennen. Kijk, het gaat erom, in de pool gaat het niks om. We hebben twee pools van vier en je speelt wedstrijden onderling tegen elkaar. En daarna gaan we pas de kwartfinale spelen. Nou, dan kan je zeggen, het maakt iets uit als je één, speelt, als je één staat, want dan moet je tegen vier het de andere pool. Maar het gaat dus eigenlijk in die poolwedstrijden nergens om. En dat moet veranderen. Ik vind wel dat het heel goed is om een kwartfinale, halffinale en de finale te hebben. Het moet, er moeten meer wedstrijden in het hockey komen waar het ergens om gaat. Ik ben zelfs een voorstander voor een laatste zestien. Hè, dat heb je bij het voetbal ook. Dus maak twee pools van zes en laat dan de eerste vier doorgaan en speel dan bijvoorbeeld een kwartfinale. Maar ja, zomaar drie wedstrijden spelen om niks. Ja, dat, dat, dat snapt een leek niet. En dat snappen wij misschien als tussenhaakjes haakjes kenners ook niet. Dus dat moet wel veranderen. Maar het initiatief van de Rabo World uh, Le League, zeg maar, dat, dat ook kleinere landen zich kunnen meten met de top, vind ik een super initiatief. Ja, want ze zeggen wel eens, die kleintjes leren echt veel van als ze tegen goede landen spelen. Ben je het eens? Ja, gewoon, ja, ik ben het in zoverre mee... Kijk, nu worden Duitsland nog een beetje dik. Duitsland win, vrouwen winnen ook 7-1 van India. Kijk, en dat is wel weer slecht voor de ontwikkeling van de hockey ja. Dat je ja, uitslagen van, van, van 8-9-0, dat moet je ook niet hebben. Maar je moet toch wel even door de zure happen 1 bijten. Doordat ze zich meten betaalt zich dat nu nog niet terug. Maar over een paar jaar worden die uitslagen echt kleiner. Dus je moet nu eventjes toch doorzetten... dat die kleine landen toch aansluiting vinden bij de wereld. Want als dat niet gebeurt, ja, dan, dan, dan, dan maak je met hockey geen stappen. Jacques Brinkman dus aanwezig in Rotterdam bij de World League Hockey speelde de Nederlandse vrouwen tegen Chili. Roel Boomstra hij is bij het WK-damme in het Russische OEVA opgerukt... naar de tweede plaats. De 20-jarige grootmeisje uit Emmen kwam ook vandaag tot winst. Hij versloeg met wit de Mongoliër doel. En gisteren won Boomstra al met zwart van de Ivoriaan Atze. Gaan wij weer naar Jeroen Koster in Arnhem bij de BMX World Cup... met de finale bij de vrouwen. Ja, het voorstel is begonnen. Je moet je voorstellen dat Papendal een beetje in Amerikaanse sfeer is. Zo'n hele grote speaker van uh, 2,8 meter 8 met een zware basstem. En alleen maar jingeltjes. Die zweept het publiek op, de dames. De acht beste van vandaag staan bovenaan. Daarbij wel Laura Smulders, maar niet Merle van Bentham. Ik zei het al, maakt een vreselijke crash... En wat is nu het geval? Zeer waarschijnlijk, ze is al onderweg naar het ziekenhuis, heeft ze haar sleutelbeen gebroken. Maar dan aan de andere kant. Dus drie weken geleden is ze geopereerd hier in Arnhem aan het ene sleutelbeen. zit een plaatje in, ze kon fietsen Ze heeft er alles aan gedaan om deze dag te halen om hier in de finale te kunnen schitteren. De dag heeft ze gehaald, maar de finale niet. En ze wordt nu zo spoedig mogelijk geopereerd aan haar andere sleutelbeen. Je verzint het niet, maar het hoort zo erg. Het kleeft een beetje aan deze sport. En daar gaan de 4600 uit een dak voor Laura Smulders. Die staat boven op die heuvel. Hier begon een jaar geleden voor haar, eigenlijk haar carrière. Ze kwalificeerde zich hier voor de Olympische Spelen in Londen. 18 jaar, was net klaar met school mocht van haar ouders een jaartje proberen. Ja, probeer het maar. Alles op BMX en we zien wel wat het wordt. En dat bedeesde meisje uit Horssen knalde toen naar brons in Londen in die finale. En die is nu vooral in deze wereld, in deze scene, zeer, zeer bekend. Ze kan hier niet lopen. Ze moet voortdurend handtekeningen uitdelen. Ze heeft echt een transformatie ondergaan het afgelopen jaar. Concentratie bij de dames. En ook het publiek, het is nu opeens muisstil. De wind is een beetje gaan liggen, dat is voordelig. Want juist door die wind komen al die valpartijen. Je moet je voorstellen, als je zo'n bult nadert... je pakt hoogte in de sprong. En als dan die wind opsteekt, achter die bomen vandaan hier op Papendal... dan word je gegrepen door de wind. En dan wil je wel eens een smakker maken. En de meest vreselijke smakker maakt het Merle van Bentum. Daar zijn de dames weg. Goede start voor Smulders. Maar een nog veel betere start van Pagon, zeg. Pagon, de Olympisch kampioene... Mariana Pagon met een wereldstart. Smulders valt stil op de derde bult. En ligt nu vijfde. Mariana Pagon doet het kunststukje van Londen nog even over. Niemand komt in de buurt. Tweede bocht. Smulders nog steeds plaats vijf. En Pagon heeft gewoon een gat van twintig meter. Veel en veel beter dan de rest. Er zit er dan nog een medaille in voor Smulders. Probeert zich terug te vechten naar plaats drie, misschien. Daarachter weer een valpartij. Smulders, ja, Pagon heeft alle tijd om te juichen. Oh, Smulders in extremis. Ze probeert derde te worden. Ze probeert Reynolds uit Australië rechts in te halen. Het lukt er niet. Ze blokkeert op de bult en wordt vierde. Maar Pagon laat nog even zien de Columbiaanse, sympathieke Colombiaanse... dat zij met afstand de beste bmx er is. Dat was in Londen zo en dat is ook in Papendal zo. Dit is Radio 1. Het is inmiddels half vijf geweest. Gert Luuk met hoofdpunt. Na Amsterdam heeft nu ook Rotterdam een slavernijmonument. Het staat op de plek aan de haven in het westelijk deel van de stad... waar schepen vertrokken naar Afrika voor de slavenhandel. Minister Plasterk was vanmiddag bij de onthulling aanwezig. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte. Groot-Brittannië is voorlopig niet van plan om net als de VS... de rebellen in Syrië te bewapenen. Premier Cameron zei in een interview met Sky News... dat zijn land daarover nog geen beslissing heeft genomen...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 het is op dit moment wisselend bewolkt. In het zuiden valt hier en daar wat lichte regen. Vanavond dan neemt de bewolking af en vannacht is het op de meeste plaatsen helder. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen dan krijgen we te maken met warme lucht die langzaam ons land binnenstroomt. In het zuidoosten van het land wordt het morgen al 28 graden. Maar in het noorden blijft het kik kwik op zo'n 20 à 22 graden steken. S'avonds kan er in het zuiden van het land een onweersbui tot ontwikkeling komen. En dan na morgen krijgen we op dinsdag en woensdag twee warme dagen. In grote delen van het land stijgt de temperatuur tot boven de 30 graden. Maar het is wel bewolkt en vrij vochtig en daardoor zal het wat benauwd aanvoelen. ANWB-verkeersinformatie. Er staan files door werkzaamheden op de A7 Amsterdam richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en de afrit Avondhoorn 5 kilometer. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Woerden 4 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. En wij gaan meteen naar het grasstemmestoernooi in Rosmalen met uh, ja, Marcella. Hoe gaat het met Michele in de tweede set? Ja, het gaat gelijk op. Het is drie gelijk. Eerste set uh, won ze met 7-5. Heeft nu weer een moeilijke service games Van 0-30 naar 15-30 mist nu de eerste service. Neemt veel tijd voor het serveren tussen de uh, servicepunten door. Om uh, ja, een beetje, denk ik, ook op adem te komen. Uh, ze moet natuurlijk wennen. Maar ik moet zeggen, de rallies gaan beter. Ze begint te wennen aan het tempo. Uh, ze wordt flink aan het lopen gezet door de Spaanse. Hier een goede return van de Spaanse voorhand. Van Krajcek voorhand nu weer langs de lijn, ze gaat naar het net en een winner. Heel belangrijk punt hoor, want het was 0-30 en nu is het 30 gelijk. Zo heeft ze het vaker gehad in, uh, in deze partij. 0-30 staan en dan toch die service game binnenhalen. Een paar keer breakpoints tegen. Ja, die service heeft al, uh, even kijken, acht aces geslagen. Dus ja, als je zegt ongeveer 1 à 2 punten per game... die ze met of een ace of met een goede service winnaar binnenhaalt... ja, dat helpt enorm op het gras. Even kijken of ze hier op Gamecoint kan komen. Goede eerste service naar de backend van de Spaanse. Die slaat de return uit, heeft ze geen controle. Dus drie punten op rij voor Michaela Krijtjeck. Het gaat goed. Het is nog steeds heel close. 7-5 Krijtjeck, drie gelijk. Verder zometeen het wielrennen. De ronde van Zwitserland met de slotetappe. De BMX World Cup in Arnhem. En straks de finale bij de mannen. En natuurlijk ook hockey. Nederland tegen Chili om de World League. En wat te denken van de rentree van Epke Zonderland... bij het NK-turnen in Rotterdam. Record on I'm living for an endless song. I want you more now that you're gone Hands on the heartbreak van Ilse de Lange van een jaartje geleden. In Arnhem de MBX World Cup met de mannenfinale. Jeroen Koster. Ja, het duurt nog even, want de baan moet gerepareerd. Ja, het klinkt een beetje alsof het schaats is, maar ook dat gebeurt. Je kunt natuurlijk geen oneffenheden hebben op dat verharde grind. Is het natuurlijk. Alleen de bochten zijn van asfalt. En het duurt nog even, want je kunt niet die mannen, de acht beste mannen van vandaag, over zo'n baan heen sturen. Want als er een kuiltje zit en je wordt gelanceerd, dan krijg je meer broeken dan alleen een sleutelbeen. Dus er is een. Kleine delay van een minuutje of twee, drie hier op Papendal. Komen we zo meteen bij je terug. Jeroen, gaan wij even naar Joris van den Berg. Ronde van Zwitserland met die vervelende Klim de Vloemse Berg. En wanneer komen we ook weer de grote matador in actie? Dat duurt nog even, kwart voor vijf, dus over zeven minuten. Dan gaat het echt losbarsten met Van Garderen, dan Mollema, dan Pinault... dan Kreuzinger, dan Rui Costa, de winnaar van vorig jaar. En hij moet 13 seconden goedmaken op de man in de gele trui. De man die om vijf voor vijf als laatste van start gaat, Matthias Frank. En het is echt een tijdrit in twee stukken. Je ziet het, het is dus eerst 16,5 kilometer vlak en dan 10 kilometer klimmen. En wat doen ze, die slimme renners? Want het zijn natuurlijk, en het blijven natuurlijk heel slimme mannen, wielrenners. Ze rijden dat eerste stuk op een echte tijdritfiets. Dan gaan ze volle bak. We zagen net de Duitse specialist. Dat is echt zo'n kanon. Hij rijdt voor Argos, Patrick Gretsch. Dat eerste stuk van 16,5 kilometer afleggen in 16,5 minuut. Dan rij je dus 60 per uur, ruim een kwartier lang. Dat deed Gretsch op zo'n echte tijdritfiets. Maar in de klim daarna gaat zo'n man als Gretsch, zo'n echte specialist... heel veel tijd verliezen. Want het is 10 kilometer lang aan 9% ongeveer gemiddeld. Ja, dat is niet te doen voor een echte tijdrijder. En wat doen ze dus na die 16 en een halve kilometer. Dan gaat de tijdritfiets heel snel naar de ploegleiderswagen. En van het dak komt dan een gewone koersfiets... waarmee die laatste 10 kilometer klimmen worden afgelegd. En ja, dat kost ongeveer 10-15 seconden. Maar dat, uh, dat, dat verdien je wel weer terug met die fietswissel. Want klimmen gaat natuurlijk veel makkelijker op een echte koersfiets. Aan de leiding op dit moment. En over een week wordt hij 38. Andreas Kleuden, hij heeft 54, 36 gereden over de tijdrit. Inmiddels op het parcours. Klimmens, Wilco Kelderman, rank als hij is. Maar hij is niet heel goed in deze ronde van Zwitserland. Hij is aan het recupereren. Hij is in deze ronde de knecht van Bouke Mollema. En die gaat om 16:47 uur 47 van start in zijn opdracht van de dag. 46 seconden goed maken op Matthias Frank. En bovendien zo hoog mogelijk zien te eindigen in deze ronde van Zwitserland. De World League Hockey dan in Rotterdam met de Nederlandse vrouwen tegen Chili. Altijd lastig uit en thuis. En ik neem aan Tim Steen Chili in zijn sterkste opstelling. Ja zeker. Twan, dat heb je goed gezien. <laughs> nou ja, kijk, Chili is inderdaad wat Jacques al zei, Jacques Brinkman, de nummer 18 van de wereld. Dus het moet geen probleem zijn voor de, de vrouwen van uh, bondscozen Max Calders om deze wedstrijd te gaan winnen. En het is uh, Ladies Day vandaag hier op, uh, in Rotterdam. Uh, alleen maar uh, dameswedstrijden. Er zijn er al drie gespeeld. Dat betekent dat we in Pool B een eindstand hebben. Daar is Duitsland als eerste geëindigd. Zij wonnen met 7-1 van India vanmorgen. Korea is, uh, uh, nee, Nieuw-Zeeland moet ik zeggen, sorry, is als tweede geëindigd. Zij wonnen met 4-2 van België. België is derde geëindigd en India vierde. En dat betekent, als we even naar pool A kijken, want daar speelt Nederland in. Als Nederland die pool gaat winnen, dan spelen ze de kwartfinale tegen de nummer vier uit die andere pool. En dat is dus India. En dat moet dan zeg maar een makkie worden. Maar goed, vandaag moet het ook een makkie worden. We hebben gespeeld hier zes minuten en de stand is nog steeds 0-0. Gaan we weer terug naar Jeroen Koster? Zijn de baanreparaties achter de rug in Arnhem? Ja, zeker meer dan dat. De mannen staan er helemaal klaar voor. De acht beste matadoren van vandaag. Knaal, daar gaat het hekken staan. Vier Nederlanders in de finale. Twan van Gent is heel goed weg. Jelle van Gorkum is de snelste. Ja, hij werd tweede in de tijdkwalificatie. Maar de Amerikaan die voor hem reed, is er niet meer bij. En 1 en 2 nu. Van Gorkum doet heel goede zaken. En gaat hij dan die Supercross hier op Papendal winnen? Van Gent erachteraan. Roy van den Berg wat teruggevallen. En Martijn Jaspers is de vierde Nederlander. En ook die zit nog kort van voren. Wordt het van Gorkum of wordt het van Gent? Van Gorkum of Van Gent, laatste, derde stuk uitkomen. Soepeltjes, geen fouten maken bij de bultjes. Van Gorkum of Van Gent, Van Gorkum of Van Gent. Het is Jelle Van Gorkum. Jelle Van Gorkum, de hulk uit Lichtenvoorde. Wat een krachtmens is dat. Twee jaar geleden was hij tweede. Moest hij alleen de Nieuw-Zeelander Mark Willers voor zich dulden. Hij won toen de tijdkwalificatie, die won hij nu niet. Want de Amerikaan Conor Fields was de beste van allemaal. Maar Van Gorkum haalt het hier voor de led treimanus en de Fransman Caudet is Tom van Gent in het laatste rechte stuk nog voorbij gereden. Het is hier nu voor die volle tribunes op Papendal... de grote Jelle van Gorkum-show. Hij rijdt terug naar de bult voor de tribune. Er zijn zelfs sponsor-lounges. Hij neemt hier het applaus in ontvangst. Wat een grote internationale supercross winnen... en dan ook nog op je eigen baan. Ja, dat is een unicum in zijn carrière. Eén van Gorkum. Prima gedaan hier op Papendal. Live sport bij NOS Langs de Lijn. Op Radio 1... inmiddels overleden Andrew Gold en Lonely Boy. Hockey in Rotterdam, Nederland tegen Chili. En er is er gescoord, Tim Steens? Jazeker, Twan. Het is 1-0 geworden voor Nederland. Uh, niet verrassend. Het was een uh, lange bal van achteruit. Die kwam bij Kelly Jonker in de cirkel. Die probeerde de keepster te passeren, maar die bal die ging door haar lekker. Die bleef een beetje voor de doellijn liggen. En toen was uh, Sabine Mol de kipper bij om die bal over de doellijn te tikken. En dat betekent dat Nederland na zo'n 11 minuten met 1-0 voor staat. En er komen er nog meer bij, hoor. die doelpunten. Dat kan ik je verzekeren. Want uh, Chili, ja, die zijn alleen maar aan het verdedigen. Die proberen de schade zo beperkt mogelijk te houden. En met name Kiepster Claudia Schuler probeert natuurlijk uh, ja, zo min mogelijk doelpunten tegen te krijgen. Misschien nu weer een kans voor Nederland met een backhand. Was het Valorie Magis die de bal voorgaf. En dat betekent een strafcorner voor Nederland. De tweede strafcorner voor Nederland. De eerste die werd niet benutten Maartje Paume. Want die tikte Kiepster Schuler mooi over het doel. Roger Federer heeft het gastennistoernooi van Halle gewonnen. Hij versloeg in de finale de Rus Michael Jusni in 3-6. Het was alweer de zesde keer dat Federer de beste was in Halle. En deze toernooizegen betekende zijn 77ste in zijn carrière. En dan snel naar Michaele Krajcek in Rosmalen. Want Marcella Mesker... Het is matchpoint voor Mikaela in de tweede set. 5-4 en 30-40 op de service van de Spaanse. Eerst de eerste service is goed. De return met de backhand ook En dan een voorhand en die is uit. Het is game set en match. Misha Krijtjeck. Het is ongelooflijk. Ze doet haar hand voor de mond. Want ja, ze kijkt naar de coach. Ik heb gewonnen, ik heb gewonnen. Het was wel heel verrassend. Bijna een winnaar van die Spaanse. Maar ja, de bal zat er net naast. En dus wordt het 7-5 en 6-4 voor Mikaela Krijtjeck. Die haar terugkeer hier in Rosmalen viert op het allerhoogste hoogste WTA-niveau. En dan meteen de tweede ronde haalt, weer wat punten pakt voor die wereldranglijst, waar ze nu 817 staat. Ze heeft wel een beschermde ranking van 106. Daarmee kan ze een aantal toernooien in het hoofdtoernooi komen. Maar ja, ze wil natuurlijk in die top 100. En ze wil natuurlijk het liefst in die top 50 terugkeren. Of dat gaat lukken, weten we niet. Ze is pas 24 jaar, heeft dus nog wel wat goede jaren voor zich. Maar ja, ze heeft ook zo ongelooflijk veel tegenslagen gehad het laatste jaar. Die operatie, hartproblemen, schildklierafwijking. En nu dus pas weer terug op het allerhoogste niveau. Ze serveerden goed, 11 aces in totaal. Ook wel wat dubbele foutjes. Maar daar profiteerden ze toch van, hoor, die goede, harde eerste service. Uh, de spel, de tweede set ging beter. Fysiek kan het allemaal nog wel een stukje scherper. Ik denk dat ze wat aan uh, kracht en snelheid nog tekort komt. Wedstrijdritme heeft ze natuurlijk niet. Maar ja, die mentaliteit is altijd goed. Als zij op de baan staat, er gebeurt wat. Er er is emotie, uh, ze neemt er tijd voor de punten. Uh, ze speelt slim, ze probeert die punten te winnen. Ze is heel erg competitief en dat is ook een kwaliteit. Goed, ze heeft gewonnen van de Spaanse. Uh, Sylvia Soler-Espino met 7-5 en 6-4. En dus een fantastische randtrei hier in Nederland van Misha Krajcek. Vorig jaar werd ze in één klap bekend... door haar bronzen plak op de Olympische Spelen. BMX-ter Laura Smulders... Vandaag viel ze bij de World Cup op Papendal net buiten het podium. Jeroen Koster in gesprek met Laura Smulders. Je zwaaide vanuit het publiek, jullie hebben het goed gedaan. Hoe heb je het zelf gedaan, vind je? Ja, het ging eigenlijk heel goed de hele dag. Ik, vind, nou, ik had echt een goede start, maar op de eerste beeld kwamen we tegen elkaar aan. En, uh, ik viel bijna, maar ik kon rechtop blijven. Ik klikte wel uit, dus ik verloor heel veel snelheid. Ik snelde achteraan. Ik wilde op het laatste stuk nog voor de derde plek gaan, want ik kwam er de hele tijd op, op af. Maar toen kwamen hun weer bij elkaar en daardoor viel ik weer bijna. Dus ja, vierde. Je wilde een medaille. Ja, ik wilde graag op het podium, maar het is net mislukt, helaas. Ben je ook nog geschrokken van die val van Merle? Of heb je dat helemaal niet gezien? Want jij moet dan door, dat lijkt me zo moeilijk. Je ik maatjes moeten die mannen moeten door. Jij moet door, maar zij maakt weer ongelooflijke smakker. Ja, ja, ik heb het wel gezien, maar ik probeer er dan niet aan te denken natuurlijk, voor de race. Want dan zou hem alleen maar kunnen beïnvloeden. Vooral niet aan denken. Het is natuurlijk heel jammer voor Merle alweer gevallen. Echt heel sneu. Ik hoop dat ze er snel weer bovenop is. Is dat moeilijk? Ik bedoel, jij moet die baan nog een keer af, een paar minuten later. Nou, het gebeurt natuurlijk wel vaker dat er mensen vallen. Dus je leert er al mee omgaan. En nou ook met Merle. Ik zag het. Ik zag en ja, het geeft je op dat moment wel een slecht gevoel, maar dan zet ik het daarna aan de kant. En dan moet ik toch mijn weer rijden, dus ja, dat ging goed. Nou, vierde met nog een one -hopes offensiefje voor Brons op de laatste meters. Dat lukte net niet. Ga je nou wel tevreden naar huis of was dat alleen bij een medaille zo geweest? Nou, ik, heb, ik heb goed gereden vandaag. Met vierde ben ik toch wel... Tevreden. Ik ben er gelukkig op blijven zitten. Dat was natuurlijk ook best wel uh, uh, goed dit weekend met de wind en alles. Dus uh, uh, ik ben tevreden met het vierplek. Het ja, is hier bijna uitverkocht en dat komt allemaal door jouw medaille. En doordat uh, uh, die mannen vierde en vijfde waren in Londen. Want zo snel gaat het met de sport, toch? Ja, nee, dat is echt super leuk. Vooral die uh, fans die allemaal op, op de tribune zitten. je staat daarboven en je naam nou wordt omgeroepen en iedereen gaat schreeuwen voor je. Dat is echt heel leuk om te zien. Laura Smulders vierde dus op Papendal bij die BMX World Cup. Normaal zeg je even het doelpuntje halen, nu zeg je doelpunt. Halen, Tim Steens. Ja, het zijn inmiddels al drie, want er staat 4-0 voor Nederland. Het werd 2-0 door Eva de Goede uit de strafcorner, want Maartje Pauwme zat op dat moment op de bank. Ja, dan is Eva de Goede de stand in voor de strafcorner. Nou, zij pusht die bal Spijkaart in de kruising, Nu was het 2-0. Daarna 3-0 door Maartje Pauwme uit de strafbal. Dat was een strafcorner van Eva de Goede, die door een verdedigster op de doellijn werd tegengehouden met de voeten. Nou, dat mag dan helemaal niet. Dus terecht een strafbal, nou die pusht Maartje Pauwme binnen, 3-0. En zojuist een mooie backhand doelpunt van Sabine Mol. Haar tweede doelpunt van de middag en het is inmiddels 4-0, dus ik vrees het ergste voor de Chileense dames. We waren er Edwin Cornelissen in, uh, ja, in, in, in Rotterdam. In Ahoy natuurlijk ja ook in Rotterdam. Het NK-turnen met weer wat Nederlandse kampioenen. Ja, we hebben twee onderdelen weer gehad. Sprong bij de mannen, balk bij de vrouwen. Balk zonder Noël van Klaveren. Meldde zich af met een blessure. Blijkbaar opgelopen bij uh, haar sprongfinale. Daar kwam ze ook niet helemaal lekker terecht. Dus ze wilde geen enkel risico nemen. Ook met het oog op het WK later dit jaar. Ze wilde uh, ja, zich maar dan toch maar afmelden voor de finales die nog komen uh, zouden. Die op balk en die op vloer. Dus Noël van Klaveren die is Klaar, dit NK. Dat betekende, zou je zeggen, een buitenkansje voor Celine van Gerner. Zij was in het deelnemersveld van vier. Vier in de finale van balk, dat is niet veel. Uh, de uitgesproken favoriet om de titel te pakken. Maar ook Celine van Gerner is nog niet top. Ze viel van de balk af. Lage score, laatste plaats, vierde. En dat is al een beetje kenmerkend voor uh, ja, hoe zij er nu voor staat. Ze komt van verre. Ze is natuurlijk een hele tijd eruit geweest. Ze heeft getwijfeld, vertelde ze al eerder over haar sportieve toekomst. Toch besloten om door te gaan. En uh, ja, ze moet er weer helemaal inkomen. Die maanden van niks doen, die vreken zich. En uh, ze moeten echt weer uh, een beetje de massa gaan kweken. Ze moeten echt weer een beetje de conditie krijgen. En met name ook uh, ja, de techniek weer uh, zich eigen maken. Om daadwerkelijk een rol van betekenis te kunnen gaan spelen. Dus nog veel werk aan de winkel voor uh, Celine van Gerner. Op sprong zagen we Casimir Schmid. De Europese jeugdkampioen van uh, vorig jaar. Die het uiteindelijk moest doen met de tweede plaats. Achter Glenn Smink. Hij kwam ook niet helemaal uit tijdens de sprongen. Maar toch, hij laat zich wel weer zien. Opnieuw een medaille voor Casimir Schmid. Nadat hij vandaag al goud pakte op het onderdeel vloer. En gisteren de Meerkamp-titel pakte. Dat is toch een jongen die zich laat zien voor de toekomst. 17 jaar, een hele mooie toekomst in het verschiet. Dus uh, hij laat zich zien in Ahoy. En ondertussen zie ik echt de mensenmassa's op de eerste ring die zich uh, gaan verdringen naar de kopse kant van uh, Ahoy. Want daar staat de rekstok, daar staat de brug. Dat zijn de toestellen die komen gaan. Uh, de toestellen van Epke Zonderland. Want dat is, mag je concluderen, waar al die mensen voor gekomen zijn. Zo dadelijk dus in actie. Epke Zonderland. Jack McManus van vijf jaar geleden bang on the piano. De Franse wielrenner Thomas Voeckler heeft de route du sud gewonnen. De leidende positie van de coureur van Europe Car kwam eh, niet meer in gevaar in de 150 kilometer lange slotklim. Fugler won gisteren de koninginrit. De laatste etappe leverde trouwens een zegen op... voor de Italiaan Marco Frapporti. Gaan wij naar de laatste etappe in de ronde van Zwitserland. Het spel is begonnen, Joris van den Berg. Dat is zeker zo. Mollema zit inmiddels op zijn fiets. Dat is al een dikke tien minuten zo. Hij ging getergd van start. Hij zag er heel gespannen uit, want hij weet wat hem te doen staat. Hij staat vijfde op drie kwart minuut van Matthias Frank. Maar er staat ook achter hem nog een goede man, Van Garderen. En in de top vijf staat nog meer goede renners. Het is ingewikkeld. Mollema moet het uiterste uit zichzelf gaan halen om nog richting podium te gaan in de ronde van Zwitserland. Maar de eerste voortekenen zijn niet zo heel goed. Want in het eerste kleine stukje van de tijdrit, en dat is nog helemaal vlak, heeft hij al 15 seconden verloren op de man achter hem, TJ Van Garderen. Dat is wel een specialist en die staat een half minuut achter hem in het klassement. Maar natuurlijk is het als eerste indicatie niet zo heel goed. Hij wint ook niet op Pino. Die komt nu bij het eerste stuk door. Iets sneller is hij dan uh, Mollemaat. Hij is dus niet al te hard van start gegaan. De beste tijd staat nu op namen van Jean Asson, een jonge Fransman. En hij is zojuist zeven seconden sneller aan de finish als, ik moet het toch even zeggen, heel verbijsterend en het blijft heel opmerkelijk. Peter Sagan, een sprinter die een bergetappe won, een gewone sprint won en nu ook een heel goede klimtijdrit heeft afgeleverd in de Ronde van Zwitserland. Maar de strijd om de gele trui, die is nu nog echt bezig. Oh nee.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 naar Studio Ietserda. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.